Uitvalbasis der entropie, de scheve borden groeiend over onrecht. Het maakt niet uit of je goed of slecht gegeten hebt. De afwas was er, wat er. Glijden in de afwas en borden, water en vuur. Dreft, dreft, een cirkelvormig vlammetje. Ren, ren, stapel de borden, dunk de glazen, sopexplosie, elf tonner, plop. Bijt beens staat hij daar, de afwaskapitein en legt de orde op, glijdt ze in het water, het brakken nat de havermout, en poets en stapel door en groene afwas, de afwas, bouw dat hij afwas, de afwas, gaat maar door de messen kluwen, glim, glim de stekelharen, krab de jeuk van eier, vlek en poets van rechts de immers slinkende, dan weer groeiende, stinkende, bloeiende berg van porseleinen geur die niet verbloemd wordt door water. treft dreft, en dan weer links het afdruipdrek, de gele doekjes afwas afwaskapitein, die immer door moet poetsen, zoeken naar de vijand, de voorlooptroepjes entropie blijft altijd achter, eentje achter, die zichzelf zal delen, nieuwe stapel die borden toch eens op en laat maar zitten. En gooi ze stuk en koop en koopt die nieuwe borden, die nieuwe afwas. Want het maakt niet uit of je goed of slecht gegeten hebt, want poetsen zul je.